9 uur. Dit is door Alnegens met het NOS-journaal. Het RIVM trekt 2 miljoen euro extra uit om onrust over vaccinaties weg te nemen. Steeds meer ouders zijn bezorgd over de inentingen en twijfelen of ze hun kinderen laten vaccineren. Veruit de meeste kinderen in Nederland krijgen alle vaccins. Maar voor het tweede jaar op reis wel een lichte daling te zien. Volgens De Volkskrant en het Nederlands Dagblad wil het RIVM die trend keren met bijscholing voor jeugdartsen en 2 miljoen euro voor gesprekken met ouders. De marechaussee heeft de hele nacht controles gehouden aan de grens met Duitsland. Automobilisten werden gecontroleerd op grensoverschrijdende criminaliteit en verkeersdelicten. Dat deed de marechaussee in samenwerking met de Nederlandse en de Duitse politie en de douane. Later vanochtend worden de resultaten bekendgemaakt. Hillary Clinton heeft voor het eerst sinds de verkiezingen van vorige week een publiek optreden gegeven. Op een Benefietgala in Washington stak ze de teleurstelling over haar verlies niet onder stoelen of banken. Toch spoorden ze de Amerikanen aan om niet bij de pakken neer te zitten. Geloof in dit land, vecht voor onze waarden en geef nooit op, gaf Clinton haar publiek mee. In Myanmar zijn honderden moslims op de vlucht geslagen voor het leger. Dat is bezig met een grote militaire operatie in het noordwesten van het land. Volgens getuigen worden daarbij vluchtelingen doodgeschoten. De operatie begon nadat vorige maand een aantal politieagenten bij de grens met Bangladesh werd gedood... Volgens de autoriteiten zitten islamitische Rohingya daarachter. Die vormen een minderheid die in het land wordt gediscrimineerd. De regering zegt dat het leger optreedt tegen gewapende rebellen. Het weer, de buien trekken langzaam het land uit. Vanmiddag in het zuiden nog wat buien. De rest van het land is het vrijwel droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt zo'n 11 graden. In de avond kans op stevige buien met onweer en zware windstoten. Morgen in het weekend blijft het wisselvallig bij 8 tot 11 graden. Dit was DFM Verkeersopdate. Verkeersopdate. Dit is Weinhand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroeg en Hoevenlaken 4 kilometer fieden met 20 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten en Lelystad 8. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik door Ambacht en Sliedrecht Oost 11. A44 naar Amsterdam na een ongeluk tussen Voorhout en Kaagdorp 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En daarvan hadden wij uh, bedacht van als we nou een stukje reserveren, dan kunnen we. Nou ja, in twee, drie jaar kunnen we uitgaves doen van misschien uh, uh, bedragen die wel iets uh, toe doen. En ook, uh, ik noem een voorbeeld, uh, uh, bij de entree van uh, Zandvoort, uh, digitale bordenplaatsen. Ja, die zijn niet goedkoop. Die zijn niet goedkoop. Dus je gaat eerst sparen, bijvoorbeeld, ja. ja. ja dus de, de, de, de planning is dat je iets uitgeeft, maar je mag ook reserveren voor de volgende uh, jaren, omdat ja. je in jouw plan.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 Nou, lijkt het dat het alle twee hetzelfde is. Alleen. Dan um, um, zou het zo dubbel op worden. Precies. En, en daarvan dat klopt niet helemaal. Alleen uh, ik kan me goed voorstellen dat, dat uh, wethouder tonen dat, dat. Ja, dat is zo las. En, uh, en vandaar dat hij zegt, ik wil er even nog even over nadenken. Hij is uh, inmiddels geen wethouder meer. Maar Sorry, hij, ik zei uh, wethouder. Uh, hij deed wel iets met ja, financiën. Dus zou dat... hij misschien <laughs> nog wel willen. Ja. <laughs> <laughs> um, uh, ik, ik vond de, de, de houding uh, wel positief. Ja.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 per detail opgeschreven van, luister, dit is er nu. Dus dit mag niet verdwijnen ten koste of door uh, het ondernemersfonds. Dus uh, de, de, de stoep vervraaien is voor de gemeente. Precies. En uh, eventueel uh, de lichtborden die waarvoor je zou willen gaan sparen... dat is voor het ondernemersfonds. Ja, en, en dan zit er ook nog een mix misschien... Uh, ja. waar we ook over gehad hebben, maar dat is allemaal... Uh,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 Nou, dat wordt een moeilijker. Mm. Ja, iemand moet een bestuur vormen. Ja, ja. nee, dat u uit het kernteam of blijft het kernteam? Of nee, het, het, kern, het kernteam zoals dat op dit moment opereert... Doet, uh, houdt zich bezig met de 60 punten die uit het Horka retail uh, overland zijn gekomen. Dit is één van die punten, maar dit is wel een heel zwaar punt... waar heel veel tijd in is gaan heel zitten. Heel veel tijd in gezet. Wat je dus... Uh, <coughs>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 En een raad van toezicht. Die controleert of de centjes netjes uitgegeven worden. Ja, of, dus of het bestuur uh, ja. uh, zich aan de procedures houdt. Ja, okay. En of de centjes netjes worden uitgegeven. Nou voor, dan, die, uh, voor, die, voor dat bestuur van drie man. En die raad van toezicht van drie man. Daarvoor uh, komt een open sollicitatieprocedure. Ja. En die kan natuurlijk alleen maar komen als uh, het de 22e aangenaam wordt. Uiteraard. Dus de uiteraard, uiteraard, ja. Ja. Ja, uiteraard. Nou dan. Uh,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 Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, please don't break it. Love was made for me and you. Het is welkom ja, uh, van het uh, uh, CDA. Uh, yeah. Die heeft ook een wethouder in het college zitten en die gaat over geld. Yeah. En het is opvallend dat de uh, begroting er doorheen geklopt wordt. Lotte. Er zijn, ja, uh, er ja. zijn weinig uh, uh, opmerkingen gemaakt...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 En of er iets betaald moet worden en in welke mate, Nou, daar gaan juristen over. Maar je moet hem dus in feite wel uitkopen. Nee, je hoeft geen grote bedragen daarvoor neer te tellen. Er is juridische uitspraken liggen daaronder en dat zijn geen grote bedragen. Daar kun je heel veel mee doen. Maar er is toch een bestemmingsplan voor, Kees? Dat hele gebied? Ja, er is een bestemmingsplan en dat was natuurlijk de bedoeling om daar... We hebben daar ook plannen gezien. 2019 is het erfwacht af.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 Uh, en dan kijken we in de mogelijkheden. Daarnaast is een ontwikkeld traject. En dat heeft te maken met bedrijven uh, uh, mogelijkheden bieden. En vooral uh, daar een geweldige upgrade maken met woningen. Ik ben ja. daar razend enthousiast over. Ik zou ja. er heel lang over willen praten, maar ik begrijp dat nee, het niet. Nee, dan. want we nee, gaan, nog we even gaan over het even over, over, over het andere Sorry. ontwikkelen. Maar ik wil nog even uh, over het bestemmingsplan Noord. De credit uh, bij de vereniging uh, Bedrijfsvrij Noord neerleggen, Want eigenlijk hebben die het plan geschreven.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 Uh, terrein te ontwikkelen voor Zandvoort. Voor alle Zandvoorters. Ja, maar dan heb je... Dus niet alleen voor de bewoners. Ik ga het ook al met nadruk zeggen. Voor alle Zandvoorters. Je, je kiest voor dat wat gaat gebeuren. Dat, is, dat heeft iedereen al geroepen. Dat, dat is uh, uh, al bekend. Maar er moet gekozen worden voor een ontwikkelaar. Voor een, voor een architect. Ja. En uh, zoals ik dat bekeken heb... Ik zat op de tribune. Hoorde ik een heleboel kritische vragen...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 kom weer terug op dat woonaspect. Houderen die moeten kunnen doorstromen, kortom. Ja. Dat is een bekend riedeltje, dat zal ik niet nog een keer... Ja, even... die, uh, we sluiten het inderdaad af... want we gaan uh, naar een internationale première toewerken. <laughs> um, dat is wel gezegd, er moet, er moet nog veel gebeuren. Er zal nog heel veel gesproken worden. Ik uh, wens je veel plezier de 22e. Ja, dankjewel. <laughs> en we horen de uitkomst. Dankjewel. We gaan ons best dankjewel, doen. Kees. Het blijft kort, Kees. Het blijft kort. I want to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from home and better man Go easy on my conscience Cause it's not my fault I know I've been told To take the blame With the shot my angels Will catch my tears Walk me out of here I'm in pain I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. In plaats van de, de watertoren gaan we het hebben over de warmwatertoren met Dick Couzé. Dick, wat is jouw plan? Ja, ja, ja rood is, is warm en uh, koud is koud. Warm is warm is Wij uh, gaan bekendmaken dat op 19 november de wereldpremiere in Zandvoort plaatsvindt van op. Klopt. Ja. Geschreven door uh, Dick en Henk. Ja. Henk Jansen en Dick Couzé. Ja. ja maar... uh, jullie uh, zijn al druk bezig met de verbouwing van uh, de krocht. Ja, dat, dat ja nou, die is bijna klaar nu. Ja, jullie mogen samen één microfoon deel. Ik zie je, duik erin, zou ik zeggen. Um, dit wordt de derde wereldpremière. De derde keer, hè? Ja, ja. De, derde de derde keer. De derde keer ja, ja. Um, is het een eenmalige voorstelling voordat jullie uh, uh, vertrekken naar het buitenland? Ja, voor Rio is dit uh, de... voor. De voor, ja. ja, ja. En onderweg dan uh, treffen we het ballet. Oh? Ja, twaalf... Uh, Dames. 12 dames? Twaalf dames en die gaan mee naar Rio. Ja. Die gaan mee. Ja, oh, dat leuk. Ja, dat wordt niet, de uh... krocht is te klein. En die, die <hijcoughs> kunnen niet in de krocht, maar wel in Rio. Ja, dan uh, zullen wij ons uh, moeten beperken tot uh, die... twee mannen op het podium, ja. denk ik. Nou, misschien nog een paar meer. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Nee, maar dat kun jij niet <hijnen> weten, of <Verassing>. jij komt niet. <hijnen> nee, <hijnen> nee. nee. <hijnen> ik heb je ook uitgelegd waarom het niet komt. Maar ik ben goed vertegenwoordigd in de zaal. Dat wel. Het wordt ook stiekem opgenomen, heb ik begrepen. Niet stiekem, nee, ja, nee, het wordt opgenomen. Het wordt in zijn opgenomen? Ja, het wordt opgenomen. Dus er komt waarschijnlijk ook een, een videoband van? Ja ja, leuk. ja, ja. En te verkrijgen bij de krocht? Nou, dat zal het worden, ja. <laughs> ja. nee, er komt, uh, ja, er wordt een band genomen. Ja, het, het, het, het blijft leuk en het blijft komisch. Uh, Henk, ga je nog zingen in die, uh, in die voorstelling? Het is de bedoeling om een paar liedjes te doen, ja. Hoe dat eruit gaat zien, dat... Dat weten we nog niet echt goed. Maar het is wel de bedoeling om het liedjes te doen. Krijg je wel een beetje de ruimte van Dick om, uh, om, om, om te zingen? Nou, nu is het stil, hè? Ja, nu is het stil. Stilte. stilte. Ja, stilte. Ja, nee, dat, dat, nou, dat, dat klinkt heel raar. Ja, nu... nu, ja, nu, nu het is jammer he, he. nee, dat we geen tv hebben. Hij gekeken. probeert de microfoon op te eten, maar nee, dat lukt niet. Dat is gek, maar dat wordt heel goed verdeeld met elkaar. Ik denk dat het vaak...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 Je hebt, je hebt, dit is je derde keer, dus jullie werken uh, steeds meer samen in, uh, in zo'n zo groep. Gaat dat hetzelfde? of, of nou, het wordt, het, is, wordt het anders? Vor, vor, nee, het wordt anders. Vorig jaar. Ja, het wordt heel. Zeg maar even dat het heel anders wordt. Ja, nou, het programma sowieso heel anders. Ja, maar het Haar, gaat mij om, om de samenwerking. We zijn met twee eigenlijk, hè? We zijn met twee. En, ja, de, dus er moet een soort verhaaltje komen. Vorig jaar. Ik denk Theo van de Krocht. Die is ook mm -hmm. heel belangrijk die, uh, die dan ik, Henk, zou dat en dat en dat... dat oh. leuk zijn? Of zou dit leuk zijn? Dus, uh, ja, joh, Henk, dan... Uh, heel enthousiast ja, ja. <lacht> <lacht> nee, maar dan zegt hij, ja, oké. Okay, schrijf maar op, zegt hij dan. <lacht> <lacht> Dus dan maak ik een plan, een idee. Dan gaan we dat met z'n drieën overleggen. Want Theo is er heel belangrijk in, eigenlijk ook. Hij verhuurt de zaal, maar... We, hij doet ook mee. Hij doet ook, ook mee, de... ja, want het is heel oh, belangrijk. Want hij doet het geluid... En, uh,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 als je iemand weer erbij hebt, die wat dingen aan kan mm -hmm. doen... We hebben, zoals altijd, ook een paar filmpjes erbij... zodat we de tijd hebben om ons te verkleden. Maar ja, hoe kom je nou weer naar filmpjes? Hoe... Ja, dat dus dat moet je ook, je ook weer uitzoeken. goed uitzoeken. Ja, ja. Je moet je mond een beetje dichterbij houden. Nou, ik denk dat jij dat moet doen, want uh, af, af en toe val je weg. Haal hem even naar je toe, die uh, microfoon, want uh, af en toe hoor ik je niet. En dat komt omdat die... Ja, je bent ook zo groot, hè? Zo, ja. Henk?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 Het is heel druk, hè, met allerlei... Ja. Zit het veel, ontzettend... Nee, heeft heel erg. Ook, ook Gerry graag in de microfoon. Oh, sorry. <laughs> ja, dat is okay, dat ja, ding maar... wat voor je ja nee, zo maar, precies. We kunnen er niet altijd bij, nee, nee, nee, we hebben nee. veel spulletjes. Dus ja, dan kan... Vanaf... Ja, van de week was er een, een, een schooltoneelstelling, uh, ja, geloof ik zo. Ja, dus, uh, twee dan twee moet je dagen... gewoon stoppen, even. Ja, dan moet je stoppen. Ja. Vandaag is vanaf het vanaf de... de ja, tokodrama, tokodrama is er vanavond. Ja, is morgen. Morgen een uitvoering van Tocodrama. Dus je zit er nu ook drie dagen in? Ja, dus we kunnen weer niet repeteren. Dus vanaf maandag...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 En dan zegt Theo bijvoorbeeld, want die zit best gelijk mee. Zullen we dat dan even doen? Zeg zegt Theo, dat heeft geen zin, want het zijn allemaal grappen. Die kun je niet repeteren als er geen publiek bij is. Weet je de weet reacties reageren. zien, dan. Ja, ja, ja. ja je, grap, als je grappige dingen wil doen, dan heb je iemand nodig. Dan, ja. dan, dan, dan... Grappige dingen kun je niet repeteren. Dan moet je proefpubliek hebben. Nou ja, ja. Dus zou je zou ja. een keer een ja. proefvoorstel hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. Het gek is, als we, stel je voor, het is zaterdagavond vol, dat is het ook. En dat zoveel mensen zeggen, we willen toch nog komen, dat we zeggen, we doen nog een voorstelling. Hm. Maar basically is het.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 Op twee plaatsen na is het... Uh, uh, voor de 19 al uitverkocht, heb ik begrepen. Uh, dus, uh, meer, maar met, uh, nou, Weet je wat altijd lastig is? Maar dat is... Mensen zijn een stuk of dertig... die hebben gereserveerd. Vindt... praat nog iets dichter... bij die microfoon, want je valt af en toe gewoon weg. Dat is uh, oh, ja, dus een zachte inborst. Ja. Ja, ja. Die zien we dan zaterdag wel. En jij niet? Nee. Als we een man of dertig hebben gereserveerd... Ja. en je weet niet of die wel of niet komen. Dus die kaarten liggen daar tot gaat de... hmm. achter uur. En dan... Uh,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 Nee, dat is het. Als de mensen niet opkomen daar, haal je tien stoelen... waar je met andere tien mensen heel gelukkig ja, dat, mee dat, had ja. Ja. Ja, ja. Precies, we... dus, nee, maar. Dus, ga je gereserveerde kaart ophalen. Op. En dat komt vast wel goed. En ik denk geluk... ook uh, nog wel dat er een tweede voorstelling komt. Ik hoop het. Dan kunnen wij er naartoe, Ben. Dan kunnen alles, wij er naar ja. naartoe. Ja. Ja, nou, zeg, dat, iedere dag even om. Er komt nog een voorstelling. Ja. Voor de Hebies. <laughs> He? <Huh? Toch national? laughs> Wij uh, moeten afsluiten, want we moeten een klein stukje agenda doen. Ik dank jullie ontzettend voor uh, de uitleg die er toch wel uitgekomen is. <lacht> en ik wens jullie heel veel succes ja, veel in succes. Zandvoort ja, met ja. alle job. Ja, uh, in de Krocht op 19 november. En nee, daarna veel succes in. in uh, maar wij hebben het goed opgekomen. Daarom aanvang 8 uur precies. Niet veel. Niet 10 over 8 acht uur precies <lacht> beginnen. Ik uh, laat dit klokken. Heren, dankjewel. dank u wel. Oké.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 Arme klauwen met we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 Opstappers. 13 november, Telco Drama speelt Echtbrekers. Dat is een ja. middagvoorstelling in de Krocht. En die ja. begint vandaag om uh, drie uur. Entree ja. is vijf euro. En dan slaan we even over, en dus dan gaan we al naar 19 november. Dan is er Zandvoort 500, afsluiting van het Autosportseizoen 2016. De 20e is er weer jazz yes in Zandvoort met Jan Wessels in Theater de Krocht. En de aanvang is uh, drie uur en de entree is 15 euro. Ja, en ook 20 november, klassiek concert met Symfonie Haarlem in Protestantse Kerk. Aanvang 3 uur, entree 5 euro. Dan wordt er gegeten in het rondje Zandvoort-Culinair. En dat is van 12 tot 5 in 8 horecagelegenheden. Ja. Op de 20ste. De kaartje kan je kopen voor 49,50 euro bij de deelnemende zaken en bij de VVV.